9 uur. Gert Luuk met het NOS Journaal. Paul Polman stapte op als topman van Unilever. Op 1 januari maakte hij plaats voor de schot Alan Joop. Polman werkte 30 jaar voor Unilever... en de afgelopen 10 jaar was hij de hoogste baas. Hij kreeg onlangs niet de steun van aandeelhouders... om het hoofdkantoor te verplaatsen van Londen naar Rotterdam. Nadat Unilever het plan had ingetrokken... zag het kabinet af van afschaffing van de dividendbelasting... Rijkswaterstaat heeft dit jaar zo'n 1500 boetes gegeven aan automobilisten die een rood kruis negeren. Dat is bijna 40% meer dan vorig jaar, schrijft de telegraaf. Volgens Rijkswaterstaat lijkt het alsof weggebruikers de regels bewust negeren om even wat tijdwinst te boeken. Minister van Nieuwenhuizen vindt de cijfers zorgelijk. De boete op het negeren van een rood kruis gaat volgend jaar van 230 naar 240 euro. In Nederland overlijden jaarlijks meer dan 8000 mensen door klimaatverandering, uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof. Dat concluderen onderzoekers van de acht Nederlandse academische ziekenhuizen. Ze werkten mee aan een groot internationaal onderzoek. Overheden moeten bij grote projecten meewegen wat de effecten voor de volksgezondheid zijn, staat in het rapport. Een Argentijnse rechter start een vooronderzoek naar Mohammed bin Salman. De Saoedische kroonprins wordt door Human Rights Watch... onder meer beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in Jemen. In Argentinië is het mogelijk om iemand te vervolgen voor oorlogsmisdaden... ook als die ergens anders zijn gepleegd. Drie Filipijnse agenten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 40 jaar... voor de moord op een 17-jarige scholier. Het zijn de eerste veroordelingen voor buitensporig politiegeweld... sinds president Duterte in 2016 begon met zijn bloedige drugsoorlog. Daarbij zijn al zeker 5000 mensen gedood. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen af en toe zon en op veel plaatsen droog, dan opnieuw 11 graden. Er staat dan een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Lies van de ANWB. De meeste vertragingen heb je nog op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knoopend 14 km. Kost je ruim 20 minuten. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Purmerend. 3 kilometer Vertraging een half uur. De N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem bij Hillegom. 2 kilometer Kost je wel 20 minuten.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 is meeverzekerd. Ja. Dus dat betekent dat als mensen zorgkosten maken, dat ze niet daarbovenop ook nog dat eigen risico uh, moeten betalen. Ja. Dat de is bedrag. een hele mooie, want ik ja. bedoel dat is nou, minimaal 385, 385, 385. Dat is het ja. nieuwe bedrag he, voor ja. volgend jaar. Ja. Nou, Dat ja. is natuurlijk voor heel veel mensen best ingewikkeld. Best, ja. Overigens ja. is er een mogelijkheid, die heb ik ook vorig jaar pas ontdekt, om de zorgkosten vooruit te betalen. En als je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 Dus dat is de eigen bijdrage die je betaalt voor huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld als je een scootmobiel krijgt of andere voorzieningen maar dat is via de alleen gemeente. Maar voor mensen met een heel laag inkomen hè? Ja. Dus met een met ja. een minimuminkomen. De Zo zorgpolis, het... de gemeentelijke zorgpolis, is sowieso voor mensen met een uh, met een minimuminkomen. Nee. Ja. Dus je moet de zandvoortpas hebben om Anders je ervoor kun je te kunnen niet... aanmelden. Ja. Ja. Ja.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 Informatie erover zijn er twee extra spreekuren. Uh, uh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 voor je tanden wil doen, bijvoorbeeld. Ja. En ze gaan een lijst uh, ja. vragen: van uh, hoe, hoe staan uw tanden ervoor? Dan kan het best zijn dat hij zegt: ja. van ja, dag. Dat ja. wil je niet hebben, want ja, uh, dit het gaat stuurt. ons. Ja. Dit ja. Bent, ja. Je bent natuurlijk. gaat gelijk. Ja, ja. het ah, ja. ja, is heel mooi. Maar, maar dat is weten. hier niet het, uh, niet het geval. Nee. Nou, hartstikke nee. goed.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 Als jij niets meer Heb hebt iets, ja. om te delen met ons, dan. Uh, nee, je weet je, ik kan er een heleboel over vertellen, maar. Het gaat nu gewoon om. Ik denk dat dit het belangrijkste is ja. voor het moment. Ja. En willen mensen meer informatie? Kom Komt naar ons, ons toe. Gaan. Ja. ja. Oké. Okay. Right. Dankjewel voor je. Kost. Dankjewel, Ada, voor je uitleg. Wij Graag gaan uh, luisteren naar een wederom een heerlijk muziekje uitgezocht door uh, Cor. René en Renato, Save Your Love. Wij, wij zaten net al te speculeren: dit is toch van Willy en Wille Alberti. Maar nee. Het origineel is van René en Renato. En Willy en Wille Alberti hebben dit ook gezongen met laatje eigenlijk in niet alleen. Een prachtig oh, ja. nummer moet ja, ja. ik zeggen. Hartstikke goed. Maar goed, bij ons uh, zit. Uh...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 He, waar ja. 50% boven de 50% is, is dan het opeens moet heel, heel klein. Heel maar we willen niet per se groter worden, want dan ga je ten onder aan je eigen succes. Ja. Ja, want dan, we moeten ja, want die, nu al heel veel mee zeggen. Precies, die avondjes leuk met elkaar eten bijvoorbeeld. Dan, ik, ik, ik als dat, als dat iedereen ja. Ja, dan, tegelijk mee wil. Dan, dan gaan er maar 100, maar 100 gaan eruit eten. Maar dan moet je bij 101 zeggen: Sorry, het is vol. Ja. Ja en de bustochten en de vakantiereizen en noem het allemaal maar. Het is veel hè? Ja. Wat jullie Want het aantal ja, ik ben ook leert, actieve hoor, leden, Het ja. aantal actieve leden, dat groeit binnen die 700. Ja. Ja. En de passiviteit die neemt af. Ja. Dus ja. We, we gaan hartstikke goed. Ja. Nou, leuk hoor. Hartstikke leuk. Nou, de, de ja, meeste de, mensen zullen het wel gezien dag, hebben he. in de, de krant. Dag. In het midden, middenkatern van de Korant, courant. Daar staat de grote senioren informatiemarkt op woensdag 28 november. Van twee uur s middags tot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 Ah. En het wordt een gigantische loterij, dat kan ik nu al beloven. Ja. Ja. Meer dan 100 prijzen ja. en echt hartverwarmend van de ondernemers van Zandvoort. Ja. Die allemaal he, waardebonnen, cadeaus. En het stroomt nog steeds binnen. Het, we Leuk, gaan dik hoor. over de 100 prijzen. En ja. ik weet niet waar we eindigen, maar jo, dan het wordt het, heel dan bijzonder. Ben je nooit klaar om vijf uur? Dat <laughs> nou, we gaan het snel doen. Ja. <laughs> we hebben al hele plannetjes gemaakt om snel ook de prijzen bij degene ja. die roept: ja.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 Die moeten we bellen. Nou, en Dat, dat is ook onze aanbeveling. Van, zeker bij activiteiten van de seniorenvereniging. Stoppen in je portemonnee. Een gewoon lidmaatschappasje. Ja, dat zegt heel weinig. Alleen dat je lid bent. Ja. Maar, nu maar nu heeft het ook eens. een hele maatschappelijke functie. Ja. Hartstikke goed. Nou, maar het, dit is maar één een, klein een terzijde. Omhoog. Want uh, er komt iemand om drie uur. Ja. Op, de, op de grote middag. Op woensdagmiddag. komt er iemand om drie uur. Die ja. zegt altijd van. Ik, uh, ja, ik denk dat het heel bijzonder is. Van, ik, ik woon niet oud. Ik ben het al.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 kan in gesprek komen ja. en op dat een verantwoorde manier antwoord krijgen. Ja. Professioneel. Het heel gezellig. En het wordt heel oh, dat, gezellig. Oh, dat, ja. dat was onze insteek, van, het hoeft niet te serieus. Eén keer per jaar willen we altijd gewoon iets Even uitpakken. Hè? Hè, ja. Geen binko, geen modeshow, maar gewoon iets, ja, toch een beetje naar het professionele toe proberen te gaan van uh, een maar stukje ja, presentatie te geven. Ja. Wat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 dat zou niet weten. Inkrid Soer is mantelzorgmakelaar. En die, die was toen in een uh, seniorenbeurs geweest in Bevenwijk, waar waren 15 bezoekers. Daag.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 Bij aanvullende verzekering, mijn declaratie kan je gewoon vergoed krijgen. Ja. Nou. Ja, maar dat is ook met Home in dat is met Sara aan huis, dat je zegt van allemaal buiten de vaste dingen die we allemaal wel kennen, van he, de kennen mijn hart en ja, zorgbalans, zorgbalans, zijn er ook gewoon commerciële bedrijven die gewoon hele die goede dingen niet. doen. Ja, die kunnen Tuurlijk. goede dingen doen, zeker weten. En ze staan er. Ja, nou. Nou, het, nou, is het is een, ziet er ja, heel heel het. prachtig het. uit. Het ziet er goed uit. Ik denk dat het. Uh...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 je op een gegeven moment voor van links komt Corrie Kaas. met kaas. Van rechts komt de Zeemermin met haring en in het midden komt Harifaze met de oliebollen. Het gaat allemaal gebeuren. Ik kom. Maar bijvoorbeeld in de gang staat Marcel, Marcel van het Vesten. Wil je niet koken? Kan je niet koken? Geen probleem, ik doe het voor je. Je kan het niet halen, ik kom het brengen. Precies, minimaal bedrag. Maar weer heb je lekker eten. En om in balans te zijn, tasty die islam Islam staat er ook.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 28 nou, november, ik ben er. waar we nog lang over zullen praten. Ja, precies. Mooi hoor. Oproep: woensdag dus. aanstaande woensdag. aanstaande woensdag, 2 uur. En al is het baggerweer, weer, parkeren in de garage, slechts ja. 50 cent ja, 50 per, cent per uur. uur. Daar hebben we het over. Ja. Rijd niet door helemaal naar de rollenbaan, want nee. dan sta je op het Raadhuisplein. Nee. Maar wij zullen dus ook in de garage grote blauwe puntvlaggen hangen en lift, Heel lift, lift. Belangrijk. Want er zijn twee liften dat je gewoon meteen bij de ingang parkeren en meteen met de lift naar boven. Ja. Wat kan nou, er nog top. mooier. Top. Top. Dank je wel. Dank je wel, Fer. En tot woensdag. En tot woensdag, zou ja. ik zeggen. Goed ja. succes, hè. Dank je.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 ja, nou dit was uh, natuurlijk uh, een oudere reclame van Beachnet uh, Zandvoort. Uh, bij ons zit uh, Bart Seubring. Oh. Welkom Bart. Goedemorgen. Goedemorgen Bart. Uh, het is wel heel grappig, want eigenlijk is het nog steeds uh, actueel. Behalve dan... Uh, niet, niet meer in de Halterstraat. Niet halte meer in de, in de nee. Het en... telefoonnummer wat uh, net gehoord werd, dat is nog wel uh, Ja, uh, website, actief. telefoonnummers, dat is allemaal nog, uh, ja, nog steeds actueel. Ja. Actueel. ja. Maar, maar op een andere plek, een... plek hè? Nu toch? Zijn... Ja, de technische werkzaamheden, die, de, de reparatie-onderhoudswerkzaamheden, dat doe ik van huis uit. Van huis van ik heb daar een technische dienst ingericht, en dat, ja, dat scheelt gewoon veel geld.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 alle rust en alle middelen en mogelijkheden beschikbaar ja. te, uh, hebben de computers ja, weer. Ik je doet het alleen, he? helemaal alleen? Ik doe het alleen. Helemaal ja, ik ben nu echt helemaal volledig Zo. zzp. Ja. Maar nee. mensen kunnen dus ook gewoon naar jouw uh, huisadres komen? Of ja. is dat niet handig om ja, jouw adres te meer. noemen? Nee, dat is geen probleem. Dat Men is de, ook de gewoon 18A. 18a. Ja, correct.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 Uh, ja. qua prestatievermogen uh, en qua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 Ja. Dus je moet hem uh, niet de hele dag aan laten staan? Uh, absoluut niet. nee Dus uitdoen gewoon. Als je hem nodig, nodig hebt, ja, ja. ja Alles is het al uh, om ja. het milieu, maar ja. uh, ook om de technische staat van, uh, ja. van een computer. En schoonmaken. Uh, en schoonmaken, ik haar slijt, he, schoonmaken als dat, ook. En schoonmaken ook. En schoonmaken uh, erop uh, loslaten, zeg maar. Ja, dat is ook wat ik heel veel doe. Uh, de, de narigheid eruit halen. Ja. Want je trekt uh, een hoop narigheid naar binnen. Dat zonder dat, dat mensen zich zonder dat vaak zijn. dat ze het uh, in de gaten hebben. Ja. Ja. En um, ja, dat is eigenlijk. Kun je wat aan doen dan eigenlijk? Ja, met gezond verstand surfen. Oké. Okay. <laughs> uh, uh, niet wat alles geloven. Persoonlijke... Ik zou bijna zeggen, alles niet geloven wat ze via het internet met pop-ups te melden hebben. Uh, Ik die liet toch... heel veel gewoon eigenlijk ja. meteen. En, en, en die cookies, ja. want dat is natuurlijk ja. ook wel een dingetje. Ja, cookies een uh, noodzakelijk kwaad. Een noodzakelijk ja. kwaad. Ja, het wordt Moet toch je toch ze accepteren of niet uh, accepteren? Want dat vragen ze altijd, hè? Ja.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 Uh, nee, wachtwoorden worden ook niet in koekjes opgeslagen. Die kun je dus opslaan in je, in je eigen wachtwoordbeheer van de browser die gebruikt wordt. Of het nou Firefox of Colomies. Ze gebruiken Chrome het alleen maar om jouw gegevens te... te ja. Jouw gedrag. Ja. Jouw, jouw gedrag. Nou, met name door die gegevens ook je gedrag te analyseren. Ja. En, ja, als je dus op een gegeven moment uh, op een site uh, iets loopt te zoeken en je krijgt in één keer uh, reclame van een muziekorganisatie uh, die net die muziek aanbiedt die jij uh, gezocht ja, ja, hebt, ja, ja. Ja, ja. nou dat, dat is, dat is dankzij ja, ja. Dat is de cookies. Die ja. weet ja. gewoon, oh deze bezoeker die houdt van die muziek, ja, ja. dus laat hem daar even een aanbieding op uh, okay. presenteren. Ja. En dan uh, dat is het hele cookiesysteem. Er zijn nog veel meer scholen achter.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 ja, eigenlijk, ik persoonlijk zou aanschaffen voor dat budget. Uh, Kun je adviseren? Ja. Je ja. hebt ervaring genoeg, ja. hè? Want hoe lang ben je al bezig met deze business? Uh, hier in Zandvoort nu 21 jaar. Dat Kijk, bedoel ik. Ja. Um, en Iedereen kent jou ook. Uh, ja, de eerste computers die had ik ergens gevonden. Uh, 86, 85, <lacht> 85 ja. 1985. Dus ja. had ja. ik er al uh, mee te, te stoeien. Ja. Ja. Het is niet Leuk. alleen maar je werk, hè? Dit is, nee, het is, het is een ook deels je een hobby. hobby. Een hobby. Ja. hobby ja. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook wel nodig is. Dat, dat deze, ja, dit soort dingen... Dat dat, dat niet dat alleen maar iets gaan. is puur uit financieel oogpunt, maar ook omdat dat je het omdat je vindt. interessant ja. vindt... en Ja, en ook mooie het je Dat kost ook je, veel ja, ja, energie. Bij ja, bij meer, he, ja, nieuwe nieuwe ja en, uh, het is het lang niet allemaal meer bij te houden. Je moet op een gegeven moment... In eerste instantie was ik ook nog wel bezig met webdesign... maar dat heb ik heel snel afgestoten... omdat dat toch wel niet helemaal mijn ding was.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 En ja. ja, Zo schrijf ik ook. Beetje het is een losser. zicht op zandvoort met wat, los. wat losse. Precies. Is dit je eerste boekje? Ja, ja. ja ik, ja, ik, uh, ik uh, ja. heb met Marianne, dit, dit, Marianne. Oh, ja. ja, het is leuk. Wat, een, wat een heerlijk nummer is dit. Gij... Leroy Anderson, de typewriter. Het is het, uh, het verkorte nummer, want dat duurt volgens mij heel erg lang, dit ja. nummer.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 Oké, okay. maar je gaat door. Je, het is niet dat je, dus nee, je stopt, nee, dit, dit, nee, zeker niet. Dus leuk, ik ik een bundeling van jouw uh, columns. Ja, dit, van, uh, ik, ik ja. wilde altijd... Een, uh, ja, Ik, ik heb een, een kleine bucketlist. Een, uh, ja, een lijst oké. met dingen die ik altijd in mijn leven nog wil doen. En dit was er één van? En Dit was er één van. En Het boekje. En, ja, uh, het boekje. Ja, ja, een boekje okay. uitgeven boekje. is ja, er één van. En ik dacht van ja, uh, ga ik nou zelf een verhaaltje bedenken? En daar, ik dacht nee, dus ik moet mezelf nee, het mezelf niet te moeilijk toch, maken. Het zijn nog leuke columns allemaal. Nou, dankjewel. Dat zijn allemaal op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 Ingang, visie, laat ik het maar ook, zo zeggen. En, en ook stijl. Ook stijl. En stijl. Ja. Ja, maar dat maakt het leuk ook. Ik. Ja, ik, ik vind het af en toe wel spannend. Van, goh, gaan we niet allemaal over hetzelfde schrijven? En dat is geloof ik nee, dat niet. Dat gebeurt. nog zeker gebeurd. Schrijf je zo een column zo voor de vuist weg? Of weet je, weet je wat je gaat schrijven? Ik, ik word meestal door de week... Ik schrijf natuurlijk uh, eens in de twee weken. Uh, ja. Geïnspireerd ja. door iets. En denk ik van, oh ja, die moet ik even onthouden. En uh, soms uh, ja, heb ik nog wel eens.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 Is dit een beetje een arbeidstherapie? Eh.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 <laughs> maar dat, uh, ja, dat... Uh, en uh, ik, ik ken Gilles Kok van de Zandvoortse Krant. Die ken ik uh, van de lagere school. Ja, het, het blijft Zandvoort nee, natuurlijk. En, en de hockeyclub. En hij was bekend met mijn, uh, met mijn blog. Ik, uh, ik had een ja. eigen blog opgestart. En in ja. aanleiding daarvan heeft hij mij gevraagd... Goh, zou je voor de krant willen komen schrijven? En uh, ja, zo daar heb gekomen. ik jou op gezegd. Heb je dat is dat, altijd uh... genoeg te schrijven ja, over ja. dit dorp. Hè? En uh, jij bent ook een collega van ons, hè? Uh, was is, ja, nou ja soms bij, bij vlagen. vlaggen yeah, dat uh, ja. werd ja, het nog wel bij zelf voor het ja, klopt nou, met nee? Ruth met Ruud. Rats, ja, dat ja, als uh, ter vervanging van Dolly een ja, tijdje ja. En uh, ja, dat, uh, uh, ja dat, dat... Vond je me... het leuk? Dat ja, vond ik hartstikke leuk om ja. te doen. Maar ja, toen kreeg ik een baan. en uh, ja, Weer een ja. baan. Ja. En toen, uh, toen moest ik de dinsdag vaarwel zeggen. En ja. ik, uh, af, ik met en Max Verstappen... Deel, hè, ja, dan heb ik nog live gedaan met ja. Henny Rukert uh, en, en met Dolly op het circuit. Dus ja. dat nou, uh, ja, was enig. Hartstikke goed. Dan komen we elkaar goed. allemaal weer tegen. Precies. Het, uh, wanneer gaat dit gepresenteerd worden? Dit boek gaat gepresenteerd worden morgenmiddag tussen 12 en 1 in Het Zandvoort Museum. Dus dat. Uh, ik uh, Marianne en Hilly warm het van, vanmiddag ja, even ja, voor hem ja, op. Ja, ja, ja. <laughs> en het uh, zal ook uh, vanaf morgen te koop zijn bij de Bruna op de krocht. Okay. En hartstikke goed. En en wat het, het, kost, uh, het boekje kost 10 euro. En het, uh, het, voor mensen die, die mij kennen, mogen mij ook zelf benaderen. En dan uh, is, is het ook bij mij te koop, zeg maar. Hartstikke <laughs> het, uh, goed. Ik heb het niet zo moeilijk gemaakt. Het ja, ja. ziet er heel ziet mooi uit. Het ziet er heel leuk ja, echt uit. Mooi. Ja, ja. En, uh, ja. we zijn nog steeds op zoek naar de eigenaar van de hond die op de voorkant ja, staat. Ja.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 Misschien komt de rond naar Limburg. Ik heb, ik heb geen ja, flauw idee. Geen idee. Nou, in ieder geval zondagmiddag bij het museum. Ja. Kunnen mensen gaan kijken. En luisteren naar de presentatie van jouw boek met de columns die je geschreven hebt ja. zicht op Zandvoort. Dankjewel Sandra. Geen Dank je bedankt, ja. Ja, ja, Dankjewel. Ja. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Heel Tuurlijk. Goed. <laughs> we gaan even een, een paar minuten nog we hebben nog een paar minuten ja, hebben ja, ja. heel even. Ik wil in ieder geval gezegd hebben dat 29 november de eerste regenboogborrel ja. is Rosé aan Zee bij XL ja, op, op het Kerkplein. Ja. Heel belangrijk om even ja, te Ja, en zeggen. dan hebben we 1 december de babbelwagen in Hotel Faber en het thema is Zandvoort verleden en het heden en om 8 uur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 dank je dankjewel voor de techniek en de hartstikke leuke muziek. Super hè? muziek echt, heb je weer gemaakt. <laughs> uh, ik dank uh, Irene, Irene de dank, Jager, ja, dankjewel. Ik, ik ja. dank jou, uh, Gerrie ja, Rutte, ja. voor het ja. presenteren weer. Het, het was, was weer als weer, bedaald. Ja, <laughs> Fijn weekend allemaal. En hierna... En dan, ja, oh, ja, we vergeten we het alle Dankjewel Koor, voor deze tip.